Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen is weer welkom op Schiphol. Eerder vandaag riep de luchthaven mensen op thuis te blijven... omdat het te druk was in de vertrekhallen. Bagagepersoneel staakte onverwacht. Maar na een gesprek met de directie zijn ze weer aan het werk. Wel zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. En dat zorgt voor teleurgestelde reizigers, zag verslaggever op jij. Wat een ellende. Maar levert het nog wat stress op als u hoort dat uw bagage misschien zo meteen niet in het vliegtuig belandt? Nee, ja, stress is een groot woord, wel ongemak denk ik. Dus dan moeten we zien hoe dat, maar ik hoop vooral dat dat wel doorgaat en dat het gaat lukken. Dus dan zullen uh, dus we zien hoe het gaat. En, is je vlucht vertraagd? Uh, geannuleerd. Wat vindt u ervan? Ja, jammer natuurlijk. We hadden ons verheugd op, uh, op vanavond eten in, uh, in het terrasje, dus ja, maar nu gaan we het anders doen. Ali B. ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel ongewenst gedrag bij zangeres Ellen ten Domme. Ze zei gisteravond in een televisieprogramma dat ze hetzelfde verhaal heeft als de slachtoffers van The Voice. En het zou gaan om Ali B. De rapper heeft het op zijn Instagram nu over een vage beschuldiging en dat het niet klopt. Wel zegt hij dat ze acht jaar geleden hebben geflirt en gezoend, vrijwillig. Ook zegt hij dat ze daarna nog jarenlang contact hebben gehouden. En je kent de beelden wel. Lange rijen voor Paradiso of Ahoy met kamperende fans. Het was zover in Rotterdam, waar de band Five Seconds of Summer gisteravond optrad. Fans zaten soms twee nachten voor Ahoy te wachten tot de deuren open gingen. Ja, je wilt toch je perfecte plekje hebben, dus dan, dan moet je maar vroeg gaan. En ik zie ook dat je al een mooi bordje hebt gemaakt. Wat staat erop? Uh, you give me the best years. Ik heb best wel een moeilijke periode gehad door mijn jeugd en... Uh... Je kan toch een soort steun vinden in muziek en de personen die daarachter zitten. En dat heeft mij heel erg geholpen. Ik ben al fan sinds dat ik 13 ben. Dus uh, eerste jaar, tweede jaar middelbare school. Ik ben nu bijna 21. Dus ik zit hier met alle liefde te wachten tot ik ze weer kan zien. Vanavond staat de band in België. Het weer op veel plaatsen zonnig vanmiddag. Het is tussen de 16 en 21 graden. Morgen een graad of 16. Wel staat er een krachtige wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Knoopert, muidenberg en Muiden, 4 kilometer... met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En dat komt door de weekendwerkzaamheden aan de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's a Uit de jaren 80 van Dessy's Midnight Runners. De Kaman Aileen. We gaan weer naar spel naar Jan van der Leden. Want Jan, jij volgt voor ons de wedstrijd van vanmiddag. SV Zandvoort ja. tegen Jong Holland. Nou, we hebben je net gesproken, even na half drie was. Aan het hè, begin nog een beetje van de wedstrijd. Ja. Hoe is het op dit moment daar en hoe was het hey, spel tot nu toe? Het is toch 5-0-0. Er gebeurt niet zo veel spel. Het spel volgt redelijk op neer. Er is vrij veel van de wind, zowel wind tegen als wind mee. Niet iedereen heeft daar profijt van. Met wind mee is het wel vaak te hard. Met wind tegen vind je niet aan, want die wind lijkt nog steeds meer aan te wachten. En, ik moet eerlijk zeggen, de Holland heeft toch met die wind tegen beste kansjes Je Net wel een mooi afstandsport van wat overgetikt werd door de keeper. Maar dat zijn eigenlijk de enige waterfijten in deze helemaal eerst zelf. Oké, okay, dus er uh, gebeurt uh, tot nu toe uh, nog niet zoveel. Is het ook een uh, vriendelijke wedstrijd? Zijn ze een beetje aardig voor elkaar? Of uh, wordt er uh, flink, uh, flink, uh, flink flink nee, fel gespeeld? het is flink aardig voor elkaar. Oké, okay, oké. Okay. Dat is heel wat anders dan dat wordt. Ja, dat bedoel, en, dat bedoel ik. De eerste wedstrijd tegen Jong-Holland. dat was het al van hoor. Toen ging het wel hard tegen hard. En nu is het gewoon een beetje, ja, bijna zapig. Ja, dat moet je ook ja. weer niet hebben trouwens, maar... Uh... Ja, je moet, wel mannen, je moet wel mannen stellen. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Er moet wel een beetje, een beetje competitie zijn. Uh... Ja, ik wil niet zeggen dat je moet stoppen, maar... Uh... Ja, ook hier. ja, ja, ja, is zo... Maar ja, dat is niet zo. Ik daar er bij ook de Nee, vandaag wel uh, wat uh, publiek trouwens uh, langs het veld... Ah, uh, ook weer niet vijftig veel. Hmm. Ik denk dat er heel veel naar die bloemkool zou zijn. Dus, uh, ja zeker tuurlijk. Gaan ja, kan ons ook niet weten. Maar... Nee, en naar het strand of uh, lekker uh, erop uit? Ja, die weet. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja die wind die, die merk je best wel uh, inderdaad. Dat uh, merkte Albert Jan en ik ook al toen we richting uh, studio uh, rijden Was uh, flink, uh, flink, aan het waaien toen al. Een beetje ja, uit ja. de noordoosten uh, richting komt hij hè? Ja. Ja, dan is je nog vrij koud ook. Dus, uh... Nou, ik sta nu lekker achter de duin, Redelijk uh, Redelijk... Je zit allemaal met geniet in de zon. Mooi. Nou, jij houdt een blik, uh, blik op het veld. Hoe is je daar nu? Het is uh, op dit moment uh, een achterbal bij, uh, bij Jong -Holland. Er wordt nu uh, uh, het veld erin gebracht, maar Koen liep niet ten de lijnen.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 Dus, ja, wij, wij komen... Ik belt vroeg Albert. Uh, Wat zeg je? Ik zei dat tegen Albert, die belt vroeg. Ja, ja, ja. We ja, moet, moet niet gaan stressen hier. Uh, bedoel, uh, we doen het ook voor onze lol. <lacht> <lacht> ja, ja. Nou ja is... Ik dacht jullie duur betaalde... Uh... Maar je hebt, uh, straks wel wel wel extra, wel. je hebt straks wel weer extra inkomsten... in de kantine natuurlijk, na afloop. Ja, van deze je.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 Zandvoort Marketing uh, kan je je opgeven. Hou je mond.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 De single van Fruitcake, een Nederlandse groep. Wat een lekkere muziek, hè? I like, I like the way you say it. Het is half vier geworden, tijd voor de evenementen. Nou, een hele lijst waarschijnlijk, Albert John. Nou ja, ik pak, pak de, de meest voor de hand liggende... en uh, zijnde evenementen bij elkaar. Want ja, het wordt wat de komende week, hè? Ja. Maar dat begint morgen dus al. Zoals ik ook al in de opening zei... van uh, uh, morgen zullen namelijk meerdere zandvorsten koren op het Raadhuisplein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 En het is gewoon ongelijk. Alleen, uh, don Holland doet nu met het ding mee. Klopt, en wij dus uh, nou, weer tegen. Ja, dat ja, te is ja. <laughs> echt ja. Ja, ja, dat moet als wel. We moeten we nog eens kijken hoe we daar, uh, daar tegen wapenen. Je zou zeggen de bal laag houden en dan goed strak inpassen. Ja, ik heb ook ik heb van jou geleerd, Jan, dat het niet altijd een nadeel is om een windje tegen te hebben. Nee, ik, ik heb het nooit zelf ondervonden hoor. Als je goed de bal uh, strak inspeelt. je gaat Philip ook een doorlangs langs de lijn. Philip aan de Linde gaat vandoor. Hij ja, had net even bij zich, hij nu naar rechts. Naar Rico, die is doorgeschoven. Rico probeert zijn man te passeren, hij valt naar de achterlijn. Welkom voor, nu. En. wel Dus de avond is weer voorbij. Oké, okay, nou de tweede helft gaat het voor ons in de gaten houden. Maar nu ik je toch aan de telefoon heb. Een aantal weken geleden heb je diverse keren bij ons in de uitzending gemeld. Van. Ja, je kan ook live meekijken op het, op het veld.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 kan je live uh, meekijken, maar ik zou gewoon naar de radio blijven luisteren. Dan heb je uiteraard uh, ook uh, de actuele stand. Tot straks. Tot straks, strak. Jan. Dankjewel voor dit moment. You Hell, they're like poison inside. They say everything. Dat was een nieuwe single, je de Birthday Cake. Zo op de zaterdagmiddag. We gaan een hotelletje boeken, of niet? Nou, ik denk het, afgelopen weekend lukte dat niet, want toen zat hij vol. Ja, we hebben het over Hotel Faber. En ze ja. hebben nog feest ook daar. Ja, knap hoor. 90 jaar bestaat dat hotel inmiddels, en de bordjes vol, no vacancies bezet.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 Ja, ja, want je hebt toch geen contact gehad in die twee jaar met die mensen. Je weet niet of ze nog leven of... Uh, je weet het niet. Ja, 42 jaar. Jaren schon. Het is wunderschön. werkelijk. Ja. Ge die gemütlichkeit, gezelligheid. Familiair. Familie. familie ja. nee, zul je zeggen. Hier hebben we dus uh, een foto van mijn van opa. En dit was een, een foto uit 1934. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn oma kijkt altijd uh, de gasten die uh, binnenkomen. En dan kijkt ze altijd of ze weer herkent en dat houdt er ook een beetje bezig. Ja. Dat is ook goed voor de, voor de geheugen en alles. 94, nou. Ja, we hebben samen een keer voor vroeger, doet, gasten, een, een nieuwjaarskaart. Ja. En daar hebben we allebei zo'n kostuum aangetrokken. Dat was uh, hartstikke leuk te lachen. Het hotel heeft een grote treinenverzameling vanwege we vroeger of voorheen veel mensen van netrein hadden hier in huis. Die sliepen hier door de week en in het weekend gingen ze naar huis toe. En die werkten dan in Halem aan de treinen. Zodoende hangt het allemaal vol met treinen. Ik zie ook allemaal porseleinen kopjes. En van... van mijn vader. Mijn vader was dus hobby schilder. En die verzamelde dus ook autootjes en porselein. Het hoorde er allemaal bij. Ja. Het is echt een museum. Ja.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 When I get like this, I can't be around you I'm too late to dim down and all this Cause I get into things that I'm gon' do Wow, wow, wow Wow, wow, wow Thoughts Wow, wow, wow When I wish you all I get is wild thoughts Wow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 Tell you gone off the deep oh, yeah, yeah. end. Careful, mama, why what you say? you say. You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she used saying, baby. You made me drown in it, ooh touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busta, why you got it on safety? White girl wears it on brown, I'm a brown, like brown. I probably shouldn't be, be around, around you, you. Uh -uh, 'cause you get wild, wild, wild. wild